Na een tocht door de binnenstad wordt de Sint vanmiddag ontvangen door waarnemend burgemeester Ruud Vreeman. Of Sinterklaas en de Zwarte Pieter op tijd aankomen is onduidelijk. Het Sinterklaasjournaal meldde gisteren dat de stoomboot de verkeerde kant opvaart. Het weer op veel plaatsen nog mistig en fris. Geleidelijk trekt de mist op en breekt soms de zon door. Het wordt vanmiddag 5 tot 10 graden. Morgen overwegend bewolkt en soms druilerig. Na het weekend ook wat regen. Vanaf woensdag wat kouder met nachtvorst. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7 richting Zaandam. Daar staat drie kilometer voor knopend Zaandam. Dat komt door werkzaamheden op de A8 richting Amsterdam. Ook daar staat drie kilometer tussen Westzaan en Oostzaan. Bij Oostzaan zijn het hele weekend drie rijstoken dicht. En op de A20 richting Hoek van Holland staat twee kilometer voor knopend Ketelplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zijn weer terug in het uh, tweede uur vanuit uh, het altijd gezellige Hoogland. Met een uh, druk gebabbel in onze bar. Als u nog zin heeft om te komen, kom dan een kopje koffie drinken. Het tweede uur uh, gaan we starten met Albert-Jan Vos. In uh, het kader van de rubriek Een Zandvoort, daar heeft altijd wat te mopperen. En Albert-Jan. <lacht> <lacht> Albert-Jan ook. <lacht> Albert-Jan ook. Albert-Jan heeft wat te mopperen over uh, het DigiD-verhaal van... De parkeervergunning. Onlangs kreeg iedereen een brief thuis van u kunt uw parkeervergunning verkrijgen. Dan wel verlengen door uh, uh, dat digitaal te doen. En dat ging uh, via uh, DigiD. Dus je moet een DigiD-code hebben. Al om mee te beginnen. Ja. En de rest leg ik bij Albert Jan. Nou goed, even, even een klein intro. Uh, vorige week zaterdag hadden jullie tijdens uh, Goedemorgens Antwoord ook uh, over dit onderwerp. Toen werd aangesneden. Ja. En uh, toen. Ging in uh, onze studio aan de tolweg ging de telefoon. En toen kreeg ik een mevrouw Visser aan de telefoon. Nou ken ik mevrouw Visser niet persoonlijk. Maar uh, mevrouw Visser is al op leeftijd. Want die wil even reageren op uh, een en ander. Dus het is eigenlijk haar schuld dat ik hier zit. Ja, ja, dank u wel, mevrouw Visser. Ja. Dus, uh, en ik, dat, de, toen ik dat de telefoon had neergelegd. dacht ik bij mezelf: van ja, ik, ik, kan, ik kan me het heel goed voorstellen dat uh, ouderen, senioren. Uh, ...een beetje overvallen werden door zo'n brief. Nou, wat ga je dan doen als je slecht ter been bent en je kan het huis niet uit? Uh, dan ga je bellen met de gemeente. Ja. Nou, en dan, uh, ja, Die is momenteel niet aanwezig. Uh, u wordt straks teruggebeld. En mevrouw Visser werd dus niet teruggebeld. U moet je je natuurlijk wel voorstellen dat je wat op leeftijd bent en je dan zo'n brief krijgt. Hè? Ja. Uh, Ter verdaling heeft mevrouw Visser een computer. Nee, mevrouw Visser en vele senioren in Zandvoort hebben geen computer. Laat staan dat ze weten wat een DigiD-code is. Maar hebben ze wel een, paar, een auto? Ja, Jawel, anders hadden ze die brief niet gehad. Nee, oké. Okay. Als <laughs> ja, ik even geen Nee, goed. goed. Maar ik begrijp dan, ik, kan me, ik ben er een beetje over door gaan, ja. uh, gaan, uh, gaan denken. Dus welke pet ik op heb, ik heb geen pet op. Ik zeg van nou, ik vind dat mevrouw Visser wel een stem mag hebben uh, binnen dit hele gebeuren. En uh, nou, Vele senioren in Zandvoort uh, die, uh, hebben dus geen computer, geen DigiD-code en worden dus gedwongen, hè, of, afgezien of ze slechte been zijn of met rollators, nee, en noem maar op. Je moet naar je, het raadhuis. Je, je moet naar het raadhuis, want nee, maar nee, goed, wacht even, ja, even dit verhaal afmaken. Ja. Uh, je bent slechte been, je hebt een rollator, dus je gaat bellen. Dat, gaan, dat is het eerste ja. wat je gaat doen, dat kan je vanuit huis doen. Hoe gaan we het oplossen? Nou, dan ga je, bel je met de gemeente. Er wordt toegezegd dat, ze, dat je teruggebeld wordt. Word je niet teruggebeld. Ga je weer bellen. Ja, ik ben gisteren niet teruggebeld. Waarom ben ik niet teruggebeld? Wat, wat, wat is daar het gevolg van? Is dat er vrevel ontstaat bij de, de, de persoon die op het gemeentehuis werkt. En de persoon in kwestie. En oudere mensen raken eerder in paniek. Kijk, wij worden op een gegeven moment geïrriteerd. En we gaan het be, be, beargumenteren. Maar oudere mensen raken in paniek. Van, stel je voor dat ik straks te laat ben met, met een en ander. Nou, vandaar uh, dat ik hier zit en deze mensen een stem geef en de gemeente uh, wil ja. verzoeken. of ze een mapje willen aanleggen van mensen die slechter been zijn en het huis niet uit kunnen. of ze daar een andere oplossing voor kunnen vinden. Ja. Zoals? Nou, ik, ik, ik zal het heel simpel zeggen: stap op de fiets en rij naar die mensen toe. Ja, dat gaat denk ik op uh, ample capaciteit. Uh, ja, nou, kijk, daar, daar heb ik het niet over. Dus ik, kan ik heb maar, het niet over capaciteit. Ik denk even mee in oplossing ja. dat je dat uh, een soort van centraal zou doen als gemeente jongens, uh, hij of zij die een probleem heeft met invullen van deze ding, kom woensdagmiddag om twee uur naar het raadhuis. Hmm. Zou het een betere oplossing zijn? Want uh, individueel zie ik dat niet zo... Uh, nee, nou, ik bedoel voor vrijwilligers zijn. Nou, maar verzin wat. En stel, dat je, uh, stel dat de gemeente een vrijwilliger vindt met een goede moraliteit. Uh, huur die voor drie weken in. Om uh, in dit geval, want er zijn natuurlijk veel talloze situaties waarin het gebruik van een computer wordt afgedwongen. En uh, die mensen die raken in paniek nogmaals. En dat, dat kan je heel eenvoudig en klantvriendelijk oplossen. Door of een medewerker van de gemeente dan wel een vrijwilliger met een goede moraliteit op de fiets. Naar die mensen toe te sturen met een laptop. Dat daar een oplossing voor te vinden nu, is. Nu hadden wij uh, als eerste ja. gast hier de burgemeester. Ja. De, ja, de, de wethouder. Ik moest helaas hierheen toen, anders had ik het helemaal afgehoord. Toen riepen wij... Uh, over de service van de, de, de burgers, 80% heeft een computer en doet het allemaal digitaal. Ja. Waarop wij uh, riepen, wij gaan liever voor die andere 15%. Ja. Nou, want want dit... Dat zijn de mensen die dus in, inderdaad in paniek raken. Ja, in paniek. En dat is je service als gemeente. Kijk, over 20 jaar bestaat dit probleem niet meer. Ja, dat is nou, hè? om het maar eens even kort door de bocht uh, te zeggen. Ja, nou. Zien dan een, een, een, een klantvriendelijke tussenoplossing om deze mensen uit de brand te helpen. Oké, okay, dus de boodschap is uh, duidelijk aan de firma gemeente ja. Zandvoort. Ja. Uh, denk eens uh, aan de mensen die geen computer en hebben. En aan mevrouw Visser. Hè? <laughs> ja, aan het is vrouw haar vrouw. schuld dat ik hier zit. <laughs> <laughs> denk eens aan, aan de mensen die uh, geen computer hebben. Probeer daar eens wat op te verzinnen. Ja. Voor mij wordt een inloopmiddag of een vrijwilliger die uh, ouderen... Of maar ouderen gaan met slecht weer en windkracht 6, 7 echt niet met hun relator naar het gemeentehuis. Nee, hoor. nee, nee. Goed, nou de, de bal is bij de gemeente. Albert-Jan, dankjewel. Nou, we, we volgen het op de voet. Ja, zeker. <laughs> Oké, okay, dankjewel dank je Albert-Jan. Wij gaan van decor wisselen. <coughs> en, uh, nou, het, het decor wisselt niet zo erg, maar... <laughs> de, de, de, opvang, de personen en de opvang, <laughs> ja. Uh, we gaan maar gelijk door, zeker. Ja, we gaan, we gaan gelijk door. Ja, um, want uh, uh, wij kregen gisteren van het CDA allerlei papieren over de lopende zaak. Waar we het net met de burgemeester over gehad hebben. Dat klopt. En de CDA-wethouder uh, Zandberg. Ja, of? en de CDA-wethouder. Maar, uh, maar volgens ons stond dat allemaal wel leuk op de rit. Want uh, het was voorgekookt met ronde tafels. Het was voorbesproken. Er wordt uh, flink aan gewerkt. Ik heb een aantal papieren voorbij zien komen waar uh, het CDA op staat. Bedankt voor de informatie, heren. Gert-Jan uh, en Kees Goedemorgen. Dus die Goedemorgen. kant uh, is, is voor ons wel duidelijk. Ja, waar maken jullie je druk over? Eigenlijk? Nee, nee. Ja, maar, nou, het is allemaal onder controle. Uh, wij, wij hebben ons al eerder druk gemaakt. Dat was in, in maart hebben wij een interpellatie gedaan. Kijk, wat mij natuurlijk opvalt, omdat het op pagina 1 staat. mag ik, mag ik even in, in, terug naar ja. de basis. Waarom hebben jullie geïnterpelleerd? Want het lag toen al op tafel. Nee, we hebben toen geïnterpelleerd omdat er toen was er ook een vorm van onrust ontstaan door een artikel. En toen. En omdat wij maar zaten te wachten op wanneer komt er nu wat, hebben we een interpellatie gedaan en gevraagd: college, zorg dat u ons goed informeert. We hebben een aantal vragen gesteld. Hoe ver bent u, enzovoort, enzovoort. En vooral communiceer ook goed naar buiten toe. Nou, dat hebben ze, dat hebben ze met al die punten beschreven. Ja, dat is de goede. En kom vervolgens met een voorstel naar de raad, zodat we weten waar we toe zijn. Dat hebben ze gedaan. Want in, in juni is er een raadsvoorstel aangenomen waarin staat in te stemmen. Met de nota die de richting aangeeft om te onderzoeken hoe we met of we met haar nog wat verder kunnen. En het college te vragen, ik lees het letterlijk voor. de aangegeven richting verder uit te werken. Verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking met de gemeente Aalen. Maar dat gebeurt toch? Hè? Ja, nee, maar dat, dat is gewoon aangenomen. Ja? Dat is aangenomen Prima. door de, door door de, de gemeenteraad. En dat, daar, heeft, daar is ook in de krant over geschreven. Dus er is maar niks. Dus wat dus is die paniek? De paniek komt doordat nu meneer Snijders... ...geciteerd wordt, wel of niet... ...want dit is een krantenbericht, dus ik ja. weet niet of het waar is... ...meneer Snijders wordt geïnterviewd... Ge ...misschien, ik denk het niet... ...want ik denk dat het komt uit een commissievergadering... Nou, ...je, commissie nou, je doet nou wel ongeveer vier aannames achter elkaar... ...ik zou ja, vraag, ik, ik, wat duidelijkheid... ...ja, ja oké, okay, maar dan moet u, dan moet u meneer Snijders bellen... ...dan moet u vragen meneer Snijders of hij geciteerd is of niet... ...of het wel of niet klopt... ...maar ja, het is dit, wel duidelijk... Dit, ...dit interview wat hier ligt, en dat is van het Haags Dagblad... ...van afgelopen donderdag... Enzovoort, enzovoort, ja. ambtenaren enzovoort, gaan weg. Ja. Daar is de paniek door ontstaan. Ja. En dat is dus tekort door de bocht. Want je dus ziet in feite hier staan wat wij willen. En wat willen wij nou eigenlijk? Wij willen dat Zandvoort zelfstandig blijft. Dat, is dat één. staat ja. er ook in. Dat is één. Dan willen we vervolgens dat we de continuïteit van onze be, uh, dienstverlening handhaven. Ja. Kwaliteit, maar ook tegen een goede prijs prestatie. Want het, zo is het tegenwoordig. Wat is er hier gebeurd in Zandvoort? Wij hebben de afgelopen jaren zwaar bezuinigd. <coughs> Er komen een heleboel dingen op ons af. Dus we moeten kijken van hoe kunnen we dingen slimmer en beter doen. Nou, daar komt uit voort dat er al een paar jaar men aan het kijken is van hoe kunnen we met elkaar andere gemeenten samenwerken om dingen slimmer te doen en goed, eventueel goedkoper. Nou, uiteindelijk zijn nu Haarlem zijn we daarmee in gesprek. Mm -hmm. En nu moet dat verder op de rit gezet worden. <coughs> Meneer Snijders, die schrijft nu van ja. Uh, van het is wel heel erg goed en zo. En de noot is erg groot. En die schrijft eigenlijk vanuit het Haarlemse denkmodel. zijn denkmodel. een stuk. En dat, ja, dat is een beetje zoals het hier staat. Komt mm -hmm. het een beetje ongenuanceerd over. Kees, je zit op het puntje van je stoel. Dus ik zou graag het commentaar horen. Ja, ja het is voor mij duidelijk dat. Uh, uh, uh, het is niet duidelijk of het gezegd is. maar dat terzijde. Uh, die woorden die in de krant sta, of je, in de krant kunt lezen. Uh, dat komt welwillend, dat komt wat arrogant bij mij over. En dat is natuurlijk geen basis uh, om te gaan samenwerken. Ik ga er ook vanuit dat hij dat absoluut niet bedoeld zal hebben. Maar het geeft natuurlijk wel de nodige onrust. Als je wilt samenwerken klinkt het anders. Dat je woorden gebruikt als, nou wij moeten serieus kijken met z'n tweeën. Waar we uitkomen, wat de gemeenschappelijke belangen zijn. Ja. En uh, deze... Uh, korte opmerking, deze korte zin. Ja, daar kun je alle kanten mee uit. En die is dus uh, een slechte, slechte basis om te beginnen. Maar ga je dan als uh, afdeling CDA, afdeling Zandvoort, te raden bij afdeling CDA Haarlem? Van, heeft hij dat nou echt ja of nee gezegd? Om de duidelijkheid. Ja, te nou, er is al, kom, de, de, ik denk dat de reden dat dit ja. stuk hier ligt waarschijnlijk is. omdat het CDA Haarlem vragen heeft gesteld. hoe het nu de stand van zaken is. Ja. En u moet weten: dit is een, een, een, een partij van de arbeid, uh, burgemeester van een vrij grote gemeente. En eigenlijk de Partij van de Arbeid in Haarlem... die denkt er anders over. Want die wilde eigenlijk een grote Zaanstad hebben. Dus meneer, als minister Scheider ja, iets in zijn Stad. eigen gemeenteraad moet vertellen... Ja. zal die dat natuurlijk op een bepaalde manier moeten vertellen. En daar is dit de kleuring van. Ja. Maar dat is niet de kleuring die wij eraan geven. Maar goed, um, het wordt nu onderzocht. Het onderzoek komt bij de raad. En de raad gaat daarover uh, praten. Nu um, is de bedoeling dat je daarop gaat bezuinigen. Wat... Gaan wij daarop bezuinigen en wat gaat het ons kosten? Nee, we gaan, kijk, als je, denk ik, gaat samenwerken, en daar heb je een aantal doelen voor ogen, en die heb ik al gegeven. We willen zelfstandig blijven, ja. en dat kunnen we alleen maar als we de continuïteit van onze bedrijfsvoering kunnen handhaven. We willen kwaliteit, we willen dat <coughs> Zandvoorters gewoon in Zandvoort al hun producten en diensten kunnen afnemen. Min, minimaal zoals het nu is, maar liever beter. Dus uiteindelijk is de component, een hele belangrijke component, het moet efficiëntie een slag zijn en een kwaliteitsslag. Dus we moeten kunnen besparen erop. Dus het eerste wat ze onderzoeken zullen moeten, en daar ligt best wel een probleem, van hoe ligt het nou? Wat betaal je nou per uur in Haarlem voor een dienstlening en in Zalvoort? Dus je moet eerst al onderzoeken of het mogelijk is. Dus er moet eerst gekeken worden, wat zijn de quick wins? En nou, wij willen dat natuurlijk graag terugzien. En dan komt de raad aan bod, want wij gaan over het budget. Dus als het allemaal niet kan, dan moet je dat heel snel uh, over weten. Quick, over quick wins. Um, er staat in de stukken die ik uh, gekregen heb, dat de kost voor de baat uitgaat. Dus het gaat in het begin meer kosten. Ik heb zoiets van, waarom ga je niet naar de long uh, term kijken? Nou, dat, dat is natuurlijk, in het begin, je krijgt natuurlijk uh, integratiekosten. Dat, dat bedoel je mee, als het meer gaat kosten. Het eerste jaar zal het waarschijnlijk wat geld kosten. Maar het moet vanaf het, eigenlijk vanaf het tweede jaar moet het natuurlijk... Moeten het voordelen opleveren en geen kost. Dus het verhaal bijvoorbeeld over de ambtenaren... ...zouden dan allemaal naar Haarlem moeten... Ja, dat, dat is natuurlijk, dat, ...daar gaat het helemaal niet om. Dat is, is, het, wel is, een... het, is het niet zo dat uh, als je in een stad woont met heel veel inwoners... ...verdien je als ambtenaar iets meer dan in een stad van uh, 17.000? Ja, daar zit al een verschil. En u, u weet ook dat de Haarlem heeft afgelopen vier jaar dus 10% zijn, uh, zijn lasten moeten verhogen. Dat hebben ze niet voor niks moeten doen. Nee. En als je kijkt naar de financiële positie van Haarlem... ...die volg ik ook redelijk... Nou, dan euh, zitten ze misschien al in zwaarder weer als dat wij zitten. Dus wij zullen goed op onze tellen moeten passen. Maar één ding is zeker. We zullen moeten gaan samenwerken. Want er komen dingen op ons af die je beter met meerdere tegelijk kan oppakken. Zoals? Zoals de WMO. Ja? De, de, de, hele, de hele huishoudelijke hulp hoe we dat moeten gaan regelen. Maar je kan ook denken aan uh, het maken van bestemmingsplannen. Daar hebben wij nu één of twee man voor zitten. Je kan ook zeggen van, hé, hey, misschien kunnen we dat beter met elkaar doen. Want de ene keer is het heel druk op zo'n afdeling en de en een andere keer minder druk. Is het, is het zo dat uh, uh, wat uh, meneer Meijer, de burgemeester, aanhaalde... Uh, dat hij één persoon heeft voor een bepaalde functie... die nu in een team komt met uh, vijf mensen... dat dat wel uh, ja, beter ja, ja, ja. Dus zijn. Ja, dus dus kijk, kijk, er zitten wel voordelen. Er zit, nee, dat, daarom gaan we dat ook doen. Daarom hebben we het ook ingezet. Kijk, We hebben 10% de afgelopen vier jaar zelfs Zandvoort, op de ambtelijke organisatie bespaard. Mm -hmm. Nou, uh, We willen graag uh, dat de continuïteit gewaarborgd wordt... van onze bedrijfsvoering en, van, en de kwaliteit. Dus we, wat we het liefst zien is dat... Het, Besparingen opleveren die we vervolgens kunnen inzetten voor andere dingen. Bijvoorbeeld het opknappen van de openbare ruimte, wat bijvoorbeeld heel noodzakelijk is op ja. dit moment en waar weinig, te weinig geld voor is. Um, ik heb de burgemeester een compliment gegeven omdat hij binnen uh, twee weken in het Zonsverstand ongeveer heel Zand voor de politiek uh, wakker heeft geschud. En ik zie daar de, de voorzitter van de CDA. Gaat dit ook een verkiezingsitem worden? Ja, dit is absoluut een verkiezingsitem. Uh, het gaat natuurlijk sowieso om de zelfstandigheid van de gemeente. Uh, en ja, het, het is een lokaal punt, maar het is zeker natuurlijk ook een, uh, een landelijk punt. Het is bekend dat de VVD naar groter groter het grootste wil. En uh, dat is per definitie niet beter. Dat is namelijk een hele andere invalshoek. Dus wij willen vooral naar beter uh, kijken en wat de kosten daarvoor uh, zijn. En dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid. Uh, die uh, zit ook op een lijn van uh, groter hè? Plasterk is het voorbeeld daarvan. Provincie samenvoegen. Het zit allemaal heel dicht bij ons. U maakt... CDA, CDA gaat absoluut lokaal. En daar gaan wij ook landelijk uh, onze mensen op aanspreken. Dat doen we ook dagelijks voor uh, uh, laagdrempelige opbouw van onze maatschappij. Onze samenleving. U maakte twee opmerkingen over uw coalitiepartijen die uh, uh, zouden kunnen... Uh insinueren dat u daar niet blij mee bent. Landig nou, is hier niet. In, in ieder geval... <laughs> nou, <ja. laughs> absoluut, absoluut niet als het gaat om uh, de ideeën die zij hebben. Kijk, v, uh, voor ons staat dat buurten zijn belangrijk. Mensen zijn belangrijk, buurten zijn belangrijk en van daaruit bouw je een maatschappij op. Dat moeten we dus niet blijven vergeten. Deze... En als je, dus, als je dus ook opmerkingen maakt van buitengewone raadsleden, ik wil hem wel actualiseren naar de plaatselijke situatie. Dan zijn we inderdaad al in de verkiezingen beland. Als je zegt van nou, die kunnen wel weg. Dan ben je dus eigenlijk bezig om tegen kleine partijen, die wie in een stand ook hebben. Dus, uh, uh, te, te zeggen van ja, kun je je nog wel voldoende mate voorbereiden. Uh, zoals grote partijen dat kunnen. Die hebben daar meer mensen voor. Nou, dat vind ik dus niet. Een kracht van de democratie, dat is een minderheid, zeker ook in Zandvoort uit Buurten, ook de kans uh, uh, geven om mee te doen. Of je het met ze eens bent, is een heel ander verhaal. Het ik ben met een heleboel mensen dat gebied ook niet eens. Maar dat, daar gaat het nu om. Ja, ik, ik, ik heb nog wel een, een ander aspect ervan. Uh, ik heb die papieren allemaal doorgekeken en dan, dan ligt daar toch een zwaartepunt bij... Communicatie. Het is. Ja, ja, want je hebt de burger. En die is eigenlijk in feite de belangrijkste partij in dit geheel. Nou, dat begint dan al met een artikel, tendentieus artikel, ja. zou ik bijna zeggen, in het Harms Dagblad. Ja. Van alle ambtenaren gaan weg. Ja. Nou, dus nog maar de vraag of dat zo is. Dat is nog helemaal niet besloten of besproken. Nee, maar dat is ook niet de basis voor een samenwerking, zo'n nee. stuk. Maar dat is natuurlijk gezegd om zijn eigen achterban in Haarlem natuurlijk geruststellen denk ik. Ja, maar de perceptie dat, dat ik, bij de Zandvoort is dan een leeg raadhuis. Want ja, ja dat kan de perceptie. Ja, dat kan, ja, dat dat kan het niet. En dat is natuurlijk. En als je word... al op die basis met elkaar de discussie in moet gaan, dus, dus ik ga er ook vanuit dat onze burgemeester uh, met meneer Snijders nog eens even een goed gesprek over heeft. Ja, maar dan wil ik het ja, graag. dat ga ik checken. Dat ga ik checken bij ja. ja. okay. Wil ik het graag kort sluiten. Uh, als dat soort dingen verschijnt en de, in feite al een aantal ideeën liggen over verhuizingen van ambtenaren. Wat die nou, die liggen er niet. Op... Dit is gewoon een stuk wat je gewoon schrijft om tegen je eigen tegen je eigen achterban in Haarlem te zeggen... het komt allemaal wel voor elkaar, want het gaat ons geen geld kosten. En uh, ze hebben haast, dus ze komen... wel. Nee, het is gewoon een verkoopverhaal. Nee, is, maar is, wordt het niet dit... tijd om te communiceren? Ja, dat wordt het ook, maar dat gaan dat ze ook, ook doen. Dan, Kijk. Want allerlei wilde verhalen doen nu de ronde. Ja. Ja. Alle ambtenaren... Oh, er zijn al ambtenaren verhuisd op ja, dit moment. Ja. Wordt het dan dus, niet nou dus ja. de tijd om een, een knap... Uh, duidelijk stuk te schrijven in de Zandse krant... van we zijn hiermee bezig? Want ja, tot, is, tot, tot, tot nu is er eigenlijk en, weinig publiek. Daar nee, dat ben ik we. niet helemaal met u eens, want... Er is, naar aanleiding wat er in juni is geschreven, is er een, stuk, een uitgebreid stuk in de krant geweest. En inderdaad, daar is de, de journalistiek ook schuldig aan dan. Want als de CDA een interpellatie in april houdt, dan staat dat ook niet op de voorpagina van het Dagblad dat we er aan nou ja, vragen. Het hoeft geen voorpagina te zijn, het nee, zal nee, een informatief stuk wel. kunnen zijn. Ja. Ja. En daar kom ik dus uh, uh, bij de, de beantwoording, ja. uh, vraag uh, nummer 6, de communicatie, dat men dat toch wel wil communiceren. Maar dat blijkt dus een beetje... Ja, maar in de maar de dat wij altijd... Totdat ik deze krant open Ja, Ja, ja oké, okay, maar aan de andere kant was het... Dat, dat er is in juni toen het raadsvoorstel is aangenomen... Is dat wel gecommuniceerd. Maar nu is ja. het wel duidelijk dat er weer gecommuniceerd ja. moet worden naar buiten. Want je moet dat goed, goed neerzetten. Want anders heb je een probleem. Zullen we ja, ook gezien de tijd even... Wat gaan jullie concreet eraan doen nu? Wat wij er nu concreet aan gaan doen. Ja, gaan ga je vragen kijken. stellen? Nee, wij, wij, wij hebben al vragen gesteld. Kijk, wij weten welk proces er loopt. En ja. wij gaan wel vragen van hoe ver is het proces nu? En wanneer worden we weer meegenomen? En, en hoe, hoe gaat u verder dat met ons bespreken? Komt er eerst als eerste okay. een stuk naar voren van dat we kaders kunnen stellen als gemeenteraad. Heel belangrijk natuurlijk. Ja, Oké. Okay. Okay. <laughs> en ik denk dat Stem het wel een, een ver verkiezings-item wordt wat dat betreft. Ja. Oh, en maar, uh, mijn, een mijn, mijn allerlaatste opmerking, want we moeten ermee stoppen, want de belangenvereniging die komt straks nog. Uh, er wordt heel veel uh, verkiezingsitem uh, gedaan. Dus Abs ik wens jullie heel veel succes. Absoluut, ernaar. absoluut. Dank je wel. Okay. Gilbert O'Sullivan, Alone Again. zelf een alone again. Bij ons zit uh, Patrick Berg, die het... helemaal niet alleen wil blijven. Ik vragen, dit is al niet helemaal gericht op uh, Patrick Berg? Nee, juist Patrick, niet. goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Uh, een bedrijvig man op een bedrijventerrein. En, uh, er is kort geleden opgericht de Belangenvereniging uh, Bedrijventerrein, als ik het goed zeg. Ja, je zegt het goed. Het is ja. kort geleden opgericht, alleen de... Uh, de plannen die stammen eigenlijk al vanaf vorig jaar. Vorig jaar in uh, oktober is er een uh, eerste informatiemoment geweest. Met. Uh, uh, uh, op 27 oktober of 17 oktober bij de gemeente. over uh, wat voor. Uh, de stappen zijn om, wat de stappen zijn om naar een nieuw uh, bestemmingsplan te komen voor bedrijf, Was dat in de, de brandweerkazerne? Nee, dat was toen nog in de raadzaal. De oh, brandweerkazerne okay. was afgelopen juli. Okay, ja. Maar vorig jaar dus, en toen, uh, ja, de, de meeste zal het niet onbekend zijn dat ik uh, zelf uh, met de gemeente in de politiek een, een, een meningsverschil heb over de uh, dienstwoningen. Maar toen dat heb ik dat staat buiten de blok, Ja, dat staat. Maar het is wel de. Het was wel een, een stap ertoe. Ja, ja. Ik heb toen uh, op het blok waar ik zelf in ampère staat een loods heb, heb ik een uh, enquête gehouden onder, uh, onder 18 uh, loodse eigenaren en uh, bedrijven die daar zitten. En dan hebben we een vijftal vragen ik neergezet. Wat vind je van dienstwoningen en wat vind je van? Uh, zou je iets willen betekenen om samen te doen met duurzame energie... en uh, gezamenlijk afval uh, laten ophalen. En vraag 5 was, zie je iets in een uh, ondernemersvereniging voor het bedrijventrein? En er was iedereen die uh, reageerde daar positief over. Alleen, uh, het bestaat nog niet. Tot, uh, de, de groeperingen die er nu zijn, die hebben alleen, uh, uh, zijn eigenlijk geënt op, uh, tot, aan, uh, tot aan, de, aan het spoor... Is het een gevoel van de meeste uh, ondernemers uh, op het bedrijventrein? Die voelden zich eigenlijk uh, nooit uh, uh, begrepen of gehoord. Je gaat even terug in de geschiedenis. Dat blijkt dus dat uh, iedereen op zijn eigen houtje iets ging doen. Ja. Ja. En, toen was en dan Volker, kan je ploemen... natuurlijk wel heel snel dat je je niet gehoord voelt. Dus dat ja. wordt nu gebundeld. Toen, Hoeveel bedrijven? Ja, zijn nou, er toen, in was, nu? toen was Volker, Mag ik bedoel? even een vraag stellen? Ja. Hoeveel bedrijven zijn er nu in jouw vereniging aangesloten? Uh, 35. 35, oké. Okay. En waaronder, uh, maar we, het is pas net 10 uh, dagen oud, dus het is nog heel vers allemaal. Dus, uh, maar uh, Volker Bloemen die gaf vorig jaar de aanzet om te zeggen van wij als gemeente, die zouden we toch wel graag uh, die, van die versnippering af willen. En voor ons is het prettig om dit te, om, om, om een, een Vereniging bundeling, bundeling te hebben, waar we wel een aanspreekpunt hebben. En toen was uh, onder andere uh, Leendert van, uh, van de Paap met de show voorzijde, die uh, gaf twee weken terug deel aanzet van Patrick. Uh, uh, infrastructuur bij de brandwikkerzijn is er nu. Parkeervakjes zijn een beetje smal. Ik zeg, ja maar ik zeg, en uh, het wordt niet naar geluisterd. En ik zeg, ja maar het is ook, ik zeg, er is niet een, een, een spreekbuis. Ik zeg, we moeten onszelf dan eens een keer de koppen bij elkaar zien te steken. Ik zeg, dat hebben we vorig jaar al over gehad. Ik zeg, laten we het gewoon een keer doen. Toen zijn we naar Van der Veld gegaan. Fiat garage, de jongen van Spolders was helaas net op vakantie. Maar zo zijn we al snel een aantal bedrijven langs gegaan. En toen hebben we het heel snel uh, losgegooid, opgericht, website in de lucht gegooid. En uh, eind van de maand is er ondernemersavond in Sinterparks. Daar gaan we er ook uh, aandacht voor vragen. Um, we willen dus uh, met, met de ondernemers samen... Uh, de komende vier jaar is heel belangrijk voor Nieuw-Noord... Voor zowel de bewoners als voor de ondernemers. De bestemmingsplannen zijn veel te oud. Sommige zijn nog 45 jaar oud. Andere zijn uh, minimaal 25 jaar oud. Het is de jongste. Dus bestemmingsplannen zijn hoog nodig aan vernieuwing toe. En dat is de komende raadsperiode. Op dit moment is de politiek bezig met verkiezingsprogramma te schrijven. En daar dat is ons niet ontgaan. Daar hopen we aandacht <laughs> voor te krijgen. Voor het onderwerp bedrijventerrein. Dan okay. komt de AWCTI-terrein, de voormalige waterzuiveringsterrein. Wat, wat een bestemming moet krijgen, wordt het wel of niet een bedrijventerrein? Hoe denken de ondernemers erover? Moet het hele gebied ontwikkeld worden? Uh, de verpaupering uh, die her en der plaatsvindt, omdat altijd in de, zelfs in de structuurvisie geroepen is... de bedrijventerrein moeten verhuizen van de noordzijde van de Kamerlijke onderstaat naar de zuidzijde van de kamer onderstaat... Uh, is daar even, nog steeds geld voor? Even tussendoor, hè? want uh, als ik jou zo beluister is uh, speerpunt 1 bestemmingsplan. Nee, niet, uh, het, het, het speerpunt is uh, communicatie, want ook over de infrastructuur. Uh, op de site van de gemeente Zandvoort staat dan, we hebben uh, na het DTM en na de KLM Open, zijn we in oktober begonnen met uh, de renovatie van de Lineerstraat. Ja, wij als ondernemers ons af waarom juist in oktober? Het is de drukste bereden maand voor de Linneenstraat door de strandpachters richting het bedrijventerrein. Had het in de zomer gedaan voor mij bij juni. juli. Dat is dus uh, speerpunt 2 van jullie uh, belangenvereniging. En ik neem aan dat jullie uh, nu opgericht bent, want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet meer om hoe het allemaal gegaan is. Want je, nee. moet, naar, je moet naar de voorkant kijken. Uh, dat jullie al aangemeld hebben bij de gemeente van wij zijn uh, de belangenvereniging Bedrijventrein Zandvoort. Ja. Kunnen wij eens in gesprek? We hebben ons kenbaar gemaakt dat we van de grond gaan. We gaan eerst de komende maand. Jullie uh, eigen dingen doen? Ons eigen ding doen. Uh, zelf met een, uh, met een aantal. Uh, de deur erlangs langs bij alle ondernemers ons kenbaar maken. En hopen dat we uh, Kijken wie zich aan moet sluiten. En wie, uh, wie er belang bij zien. Is het Tot... ook mogelijk om je aan te sluiten als je aan die noordkant van... De, Juist uh... ook ondernemers. Want met de brandwikkerscène Toen was het... Uh, was er een goede opkomst van bewoners uit de Volterstraat, Varenheidsstraat en de Keizersstraat okay. En die mensen die hebben dus ook belangen... Bij het uh, bestemmingsplan wat te komen gaat. Ja. Ja. Uh, die mensen die... Uh, vinden wij dat die ook uh, bij ons uh, op de deur mogen kloppen... als ze zich storen aan uh, uh, te ff, uh, gekke opslag buiten de loodsen. Of iemand die te hard rijdt. Aanhangwagentjes. Aanhangwagentjes. Noem maar op. Maar ja, alle ja. onderwerpen. Ik heb liever dat we goed communiceren met de buurt. Dat, dat je uh, ieder zijn eigen dingetje gaat doen. Want daar is deze belangengroep juist niet voor opgericht. Nu is die belangengroep vereniging opgericht. Heb jij al respons uit de buurt? Uh, de respons bedoel ik dan? Nou, het, uh, de bewoners, uh, weet je, het, het is negen dagen oud pas. Oh ja. uh, dus uh, we, zijn, we hebben uh, de, ons nu eerst uh, uh, bezighouden met websites uh, website voor elkaar te maken. Uh, een Facebookpagina is er nu. Uh, Eind deze maand, zoals ik al zei, komen we naar buiten met een flyertje. En die gaan we dan ook in de buurt verspreiden. Flyertjes. Ja. Uh, dat we de buurt zelf, uh, de, mensen, de, ken... dan de dan mensen het kenbaar ja. maken. En, uh, dus dat is de komende. Het. Alleen ik heb. Uh, okay, de... Ik wil nog even terug naar die, die 35 uh, ja. leden, bedrijfsleden. Uh, dat zijn er best veel, want het is ook wel een best groot terrein. Als je helemaal doorkijkt tot uh, uh, uh, al die zijstraat, die er zit ik, de naam ken ik niet het bedrijfterrein waar uh, uh, Floris zit, dat gaat natuurlijk ook mee. De Kurystraat gaat mee. Ja. Dus dat is allemaal bedrijventerrein. Um, Max hoe zit de structuur in elkaar? Wie is de voorzitter van de vereniging? Nou, we, we, hebben, moet geen, moet we hebben geen vereniging. Het is nu nog een belangengroep. groep. Uh, wij willen niet, we willen niet met op dit moment al. We willen eerst kijken hoe het initiatief is. Een vereniging kunnen we er altijd alsnog nou, voor ja, maken. Het, het initiatief is 35 uh, uh, onderneming. Nee, al. maar de initiatief was eigenlijk maar 6 mensen. En het is nu in negen dagen is het 35 geworden. Alleen uh, dat, we nee, dat we twee weken geleden begonnen van toen dachten we van hey, laten we het eerst een belangrijke groep maken. Uh, we willen niet met statuten, notariële akten en dat was niet in de eerste instantie wat we willen nu van de grond komen. En uh, zien we dat het levensvatbaar is en dat er ook uh, door de strandpachters het onbearmd wordt. Uh, door andere groeperingen. Het kost niks, het is kosteloos een groep. Uh, mensen kunnen zich gratis aanmelden via de website okay. Belang, Belangengroepbedrijf Trein Zandvoort. Of ze kunnen onze website zich aanmelden, dat is www.bedrijventreinzandvoort.nl. Uh, wij, wij hebben geen uh, contributie nodig voor het een of ander. Alles nieuwsbrieven gaan via de mail of via de Facebook-smarttelefoons. Uh, dus wat dat betreft hebben we niet dat we zeggen van uh, het kost een tientje per maand aan papier, drukwerk of we noemen het wat. Kosteloos. Het is een kosteloos vereniging. We willen graag met de buurt en de ondernemers samen communiceren. In de komende, zeker de vier jaar, is heel belangrijk voor. En wat gaat er, wat gebeuren? Gaat er gebeuren. Maar ja, ook, uh, is... komen, waar komen de hinder? Nu is alle bedrijventrein nog uh, voor... Niet hinderlijke bedrijven. En ik, wil, ik wil niet over inhoudelijk... Uh, maar het is wel, be, de, het is de, de wel voor de onwonenden ook belangrijk om daardoor zich aan te sluiten. Ja, Waar komen straks hinderlijke bedrijven? En dat gaat ook de bewoners aan. Dus die zijn ook graag uitgenodigd om te komen wat eh, jij, uh, deelnemen Wat jij nu zegt is bewoners, dus niet uh, ondernemers. Kijk ook eens op die site. Allemaal ja. ja. Het gaat mensen in heel Noord aan. Oké, okay, nou, uh, wij blijven jullie natuurlijk op de voet volgen, want van het een komt het ander. En als jullie met, uh, met speerpunten en uh, voorstellen gaan werken met de gemeente, ja. dan willen we de graan nog een keer horen. Heel goed, dank jullie wel. Pet, ik bedankt voor je komst. Goed zo, fijn weekend. Weekend. Oké. Okay. Goed, we gaan zo naar het laatste onderwerp. En uh, daarvoor hebben we uh, Van Puccini uit uh, moest even Opera even Turandot. Ik moet even doorgaan, want ik moet die vraag toch stellen. Oh, My... Berenpoot zei, het eindig met de Hoge Van Pavarotti. Wel Johan. Ja, nog een de zaal af. Ja, als, als hij dit zingt, zong, hè, wat zong. hij is op de ja. tijd tijdje En hij zong dit nummer. Dan, daarna stonden de fans op de bank, hoor. Dat, was Dat is helemaal het. door het dol. Ja. We praten met Johan Berenpoot van de Stichting Classic Concert. En die wil graag morgen weer iedereen op de bank hebben staan. Ja, jou hoor. Maar. Johan, welkom. Ja. Eh, morgen is er weer concert. Ja, en ja. Uh, wat gaan we horen? De ene we laatste zien. van dit jaar. Het seizoen en, uh, is bijna over. Ja, ja we hebben nog uh, 14 december het uh, kerstconcert. Dat wordt ook heel bijzonder, maar daar mogen we misschien later nog eens iets over komen vertellen. Maar uh, ja? morgen hebben we ook een traditionele uh, orkest te gast. Het Symfonieorkest Haarlem. En het is dit jaar wel heel speciaal, want ze bestaan 75 jaar. Nou, dat is toch in deze tijden wel een ja. prestatie. Ja. En ze doen het ook nog steeds heel erg goed. Ze hebben afgelopen vrijdag het concert, wat ze morgen hier brengen, hebben ze in de Philharmonie gebracht. Met veel succes. En uh, wij zijn blij dat we een dergelijk toch topconcert, uh, ja. van, uh, ook een toporkest, uh, hier in de kerk krijgen morgen. En dat kost maar 5 euro. Dus de mensen zijn weer. Dat, dat, is, een goed goed. dat is een goedkoop orkest. Ja, ja. Hè? ja, dat vind ik ook. Ja. toen ja. bedoelt 5 euro nou, is... intreegeld. Ja. En Precies. niet wat het orkest kost. Nee, maar, maar ja, entree voor de, voor de bezoekers. Nou, lager kunnen we het niet doen. En het concert begint weer om drie uur, zoals gebruikelijk. En de kerk gaat om half drie open. En het is een mooi programma, moet ik zeggen. Dat, uh, daar hebben wij geen invloed op. Dat bepaalt het orkest zelf. Nou, maar, uh, uh, jij uh, zegt, ik heb daar geen invloed op. Maar uh, ik hoor uh, van jullie, wij gaan altijd eerst luisteren wie het is. Dus Hilo. je vertrouwt hem zo goed... ...dat je hun een eigen repertoire helemaal aan gaat. Ja. ja, nou kijk, in dit geval kan het ook niet anders... ...omdat ze namelijk dit concert zelf hebben ingestudeerd... ...voor hun eigen concert, wat afgelopen vrijdag in de Philharmonie was. En ze herhalen dat uh, bij ons. Okay. Dus het zit er echt ingestampt. Ja. En dan kunnen wij ervan verzekerd zijn dat het uh, klinkt als een klok. En ja. Dat is heel belangrijk. Ja. We, kunnen we een stukje ervan horen? Ja, ja, dat kan. Dat, dat kan ja. Is dit een, uh, je zei het bestaat al lang. Ik, er staat iets bij dat een orkest in Haarlem, een Philharmonisch orkest, opgeheven is. Ja, dat is ja. Wegens ja, ja. het sluiten van de subsidiekraam. Ja, ja, nou maar en, dat heeft niets met dit orkest nee, nee, te maken. Nee, nee, nee, dat zijn de professionele. Dit is ja. een amateurorkest, oh, okay. maar met een professionele dirigent. En er komt een solist, een pianist, professioneel. En die speelt, en daar gaat het stukje muziek over. Ja? Die speelt het tweede pianoconcert van Rahmaninoff. En dit is, zijn de eerste twee minuten daarvan. Oh, Oké. Okay. Dan gaan we daar eens luisteren. <lacht> Kijk. we ah, moeten een aanloop nu nemen. Ja. <lacht> Heb jij de technicus aan wanneer die kan stoppen? Nou ja, okay. dat was een nou, voorproefje, Johan. is dus het begin van het tweede pianoconcert van Agmaninov. Uh, in zijn totaliteit een prachtstuk. En uh, dat wordt voorafgegaan door uh, In de Steppen van Azië, van een componist Borodin. Een heel bekend nummer. Als je dit hoort, dan zeg je, oh ja, dat ken ik niet. Mm -hmm. En hij uh, sluiten af met de zevende symfonie van Dvorzak. Van meneer Dvorzak is de negende symfonie het allerbekendste. De negende symfonie uit de Nieuwe Wereld uh, en dit is de zevende, die uh, eigenlijk uh, ook heel bekend is, maar niet zo als de negende. En wij vinden het leuk om dit een keer te kunnen brengen. Nou ja, dat, uh, wat je al zei, het orkest is natuurlijk uh, van grote klasse. En we hadden het even over bezuinigingen. En uh, dit is een amateurorkest met een professionele begeleiding. Dus die houden het hoofd nog net boven water, neem ik aan. Ja. ja. ja. Er wordt flink gesneden, zo ook uh, uh, bij de stichting Classic Concert, heb ik begrepen. Nou, ik hoop niet, niet, niet verder. En is het de bodem? Ja, nou ja, de bodem. Dat bepaalt de gemeenteraad uiteindelijk. Uh, maar wij ja, ook, dus... ook in Zandvoort is uh, de, de bezuinigingsronde uh, begonnen. Ja, ja, dat klopt. Maar je hebt niets gehoord tijdens de laatste nee, begroting? Nee, dat is ons uh, nog niet bespreken. aangekondigd. En uh, voor zover ik begrepen heb, komt in de begroting gewoon weer de subsidie voor Classic Concerts. Gelijk aan het afgelopen jaar. Okay. En dat vind ik ook wel redelijk in die zin dat wij twee jaar geleden nog op 15.000 euro subsidie stonden. Een jaar later op 10.000. En dit jaar op 5.000. Ja, nou, uh, je kan zeggen, ja, gaan we lekker naar nul. Haal die laatste 5.000 ook maar weg. Ja, ja dan, dan is het wel einde verhaal. En uh, die, die kant wil ik ook op, want dan is er geen volgend jaar. Nou, nee, we hebben toch onze plaats uh, veroverd in het culturele leven van Zandvoort. We hebben een traditie. We worden veel door. Uh, artiesten uit heel Nederland benaderd. omdat ze weten dat het bij ons goed geregeld is, ja. allemaal. Nou, dat willen we graag zo houden, natuurlijk. Dat willen we zo houden. En dus, dan gaan we hebben dus weer weer volgend jaar. Hard ja. gewerkt aan ja. het volgende seizoen. En uh, ja, we hebben het eigenlijk rond. En uh, er zitten een paar hele leuke dingen. En, uh, mag ik daar iets over zeggen? Ja, natuurlijk, ja, graag. Ja, ja, ik zie een, al een aardig uh, schema liggen hier en daar. Er is er wat intussen gekalkt. Nou, we hebben inmiddels een soort traditie. Uh, we, mogen het niet meer het, uh, we noemen het niet meer het uh, nieuwjaarsconcert, want dat is geclaimd door een andere mm -hmm. instantie. Maar wij gaan 19 januari weer beginnen met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Ja. Dat is dus de traditie inmiddels geworden, ja, ja. want die komen elk jaar. Ja. Hè? Die hebben met Dick Verhoef, een uh, heel professionele dirigent, een paar jaar geleden in huis gehaald. En uh, die hebben ook weer een mooi programma opgesteld. Daar beginnen we dus het jaar mee. En, uh, in februari is het een, een, een trio wat zijn sporen al verdiend heeft, wat nog nooit hier gespeeld heeft, maar waar we veel vertrouwen in hebben. De groep Wings, dat zijn mensen die vroeger bij Holland Sinfonia speelden als professionals, die daar de kost mee verdienden, maar die overcompleet zijn geraakt. Dat Omdat is het Holland's orkest Symfonia, waar ik het net ja, over had. Ja. Ja. Holland Sinfonia moest van 120 ja. plaatsen terug naar 45 ja. en fungeren nu alleen nog maar als balletorkest. Ja. In de muziektheater in Amsterdam. Maar uh, er zijn natuurlijk een heleboel mensen overtollig geworden. Ja. Een stuk of acht, negen daarvan hebben zich verzameld onder de naam Wings. En die verzorgen optredens. Die zijn dit jaar bij ons geweest met veel succes. Die hebben we volgend jaar in maart weer. Ook een herhaling is uh, een uh, operagroep. van uh, dat is wat voor Ben. De opera. <lacht> <lacht> van Bella Cantara. Die ook al twee keer bij ons geweest is. Ik zal jou vertellen... Uh, ik ben nooit zo van dat soort werk geweest. En nu ben ik uh, naar Soldaat van Oranje geweest, een musical. Ja. En uh, daar gaat toch wat voor me open. Ja, ja. ja, fantastisch hè? Ja, fantastisch. Ja, ja ik, ik heb ook met open ogen en oren daar gezeten. Nou, ook, ja. ook, ook oren. Ja. En in, in, in het begin had ik zoiets van, ja, musical moet ik ermee, ja, mee, weet je. Nee, nee. Maar ik moet uh, toch zeggen, het gezongen woord, om het zo te zeggen, ja. het begint toch wel uh, iets met me ja. te doen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar dat is ook heel afwijkend van de... ...musicals van, van de Ende en dergelijke, die, ja. die je ja. kent. Dat dus, uh, ja. toch heel iets anders, hoor. Dat ja, soldaat... Omdat je richting opera gaat, dingen. Ja, ja. Dat is misschien net een <laughs> stapje te ver. Ja, ik wou even naar je toe. <laughs> en dan is er vorige week zondag hier uh, niet door ons georganiseerd. Heel succesvol optreden geweest van het Heemsteeds Blaasorkest. Kerk zat vol. Ja. En die hebben wij ook al een keer hier gehad. En die komen dan volgend jaar in mei. En daar zien we ook dan uit. En het is een heel goed orkest. In juni krijgen we, dus nog niet 100%, maar een pianist die op Radio 4 wekelijks een, uh, een programma verzorgt. En zelf daarin ook piano speelt. En dat programma dat wordt gepresenteerd door Paul Witteman. Dus deze man is ook niet de eerste de beste. Nee. En uh, die krijgen we dan voor het eerst hier in de maand juni. En dan gaan we even op vakantie. Want in juli en augustus, en dat hebben we moeten besluiten gezien de, de terugloop van de subsidie. Uh, hebben we geen concert. De toeristen blijken dit concert niet op te pakken. Het, je kan het niet bekend genoeg bij ze maken, kennelijk. En uh, onze eigen hè, vaste klanten die zijn op vakantie. Je vakantietijd. Ja, precies. Dus Dan hebben we altijd wat minder bezoek. Dus we hebben moeten besluiten om die twee uh, concerten te schrappen. Maar dan gaan we weer vrolijk verder in uh, september. En dat is per traditie uh, de, het Prinses Christina Concours. De, de winnaars oh, daarvan. Adem. De laureaten, ja. Dus uh, daar blijven we mee doorgaan in september. Dat is altijd de moeite waard. Dan een uh, Zandvoorts accent op 19 oktober. Het Zandvoorts mannenkoor. komt met een optreden. En, uh, die, uh, een apart iets... programma. Ja, maar die hebben iets speciaals uh, voor volgend jaar op het okay. programma staan. Dus dat uh, lijkt ons zeer de moeite waard. Dan het orkest wat morgen speelt. Komt volgend jaar ook weer in november. Ook per traditie zo langzamerhand. En, en we sluiten we weer af. En we gaan met, weer met de kerst met de Harlem Voices, de die, Harlem zijn, Voices. Eerder, die, zijn, die zingen van. dat is een kleine groep die echt fantastisch zingt en een mooi programma gaat brengen. En uh, een goed programma, vol programma? Ja, dus het, het, uh, zit, het is het nu vol en wij denken dat het uh, een prima variatie biedt, dat is ook belangrijk, want niet iedereen houdt van dezelfde muziek. Dus uh, wij zien er met verlangen naar uit eigenlijk. Ik heb begrepen dat we straks nog een klein stukje uh, gaan horen van jou. en uh, nou, daarvoor, dat, is dat is Daarvoor doen we eerst even de, heel snel de agenda. Dan sluiten we af, want dan is onze Goedemorgen Zandvoort weer geweest van deze zaterdag in Hotel Hoogland. Ja. Uh, heel korte agenda. Nou, vanavond de Beachpopzingers om acht uur in de krocht. Morgen, morgen van, niet te vergeten. Sinterklaas om twaalf uur. En ik heb hem al gesproken, hij heeft zijn woordje klaar voor de plaatselijke politiek. Ja, ja. Dus hij is er nog niet klaar mee. Ja, ik denk dat de roet dit jaar toch weer... Uh... <laughs> ja, die gaat flink zwaaien. <laughs> Morgen, Johan Berenpoot, uh, bedankt voor de klassieke Concert uitleg. Om 15.00 kan je de kerk in. En dan uh, ja, 5 euro ja. voor Sinterklaas... de bas... basisschoolkinderen. Sinterklaas toneel in de krocht uh, op 22 november om uh, half acht s avonds. 23 november, Stamppottenconcert. Zandvoorts Vrouwenkoor en de seniorenvereniging uh, voor Anker het koor... ...treden samen op in Theater de Krocht om half drie. En dan uh, de grote feestmarkt op uh, 24 november... ...in het centrum van Zandvoort van s'morgens tien tot avond zes. En gelijk op dezelfde 24 november uh, komt Sinterklaas met het hele grote feest... ...in de Beach Factory bij Centerparks tussen twee en vier. Goed, wij bedanken Hoogland uh, voor de gastvrijheid. Gert van Kuik uh, voor... Uh... Zijn gastheerschap. Yvonne Roosendaal en G. Rutte voor de redactie. En uh, techniek in handen van uh, Mark van Dalen, uh, Patrick uh, uh, Pascal was daarbij. En Thomas was zijn en al En Thomas, als eerst, die waren als eerste. En dan uh, uh, presentatie: Donderdag hebben. En. Uh, ben... Uh... Hoe heet je ook alweer? Ja, hoe heet je ook alweer? Wij we wensen u een prettig weekend. En wij we zeggen... Dag hoor!